door Negens met het NOS-journaal. De rechtbank heeft 25 jaar cel opgelegd aan Quincy S... voor het doodschieten van een voorbijganger in Amsterdam in 2015... en voor het voorbereiden van een liquidatie in Almere. Het Openbaar Ministerie had levenslang geëist. De man ging drie jaar geleden met een handlanger... naar een shisha-lounge in Amsterdam-West om een schuld te innen. De man die hij zocht was net weggegaan. Vanuit de deuropening schoot S richting de straat... waarbij een voorbijganger om het leven kwam... Vanuit de Shisha-lounge werd de schutter zelf ook onder vuur genomen en in zijn buik geraakt. De politie is nog steeds op zoek naar de handlanger. Amerika heeft een oud-nazi-kampbewaarder uitgezet naar Duitsland. De man van 95 was kambewaarder in Treblinka. Hij emigreerde in 1949 naar de Verenigde Staten en werd een paar jaar later Amerikaans staatsburger. Een rechter in New York pakte hem het staatsburgerschap af en beval zijn uitzetting in 2005. Maar Duitsland weigerde hem jarenlang toe te laten. Een man uit Den Bos heeft bekend dat hij meer dan duizend mensen heeft afgeperst. Hij deed dat door het hacken van de accounts van onder meer webshops. Vooral via Marktplaats vond hij zijn slachtoffers. Daar benaderde hij duizenden verkopers. Degene die reageerde werden omgeleid naar een phishing site van de man. Met de gegevens van zijn slachtoffers kocht hij via internetspullen. Bulgarije heeft drie corrupte grensbewakers ontslagen... naar aanleiding van het Zwartboek met misstanden aan de grens dat PvdA-europarlementariër Piri heeft opgesteld. Voor veel Turkse Nederlanders is de grensovergang tussen Turkije en Bulgarije een groot probleem. Wachttijden lopen op tot meer dan 12 uur. En grenswachten leggen onterecht boetes op en willen dat die contant worden betaald. In het Zwartboek staan zo'n 200 van dit soort klachten. Het weer wolkenvelden maar ook. Zon blijft bijna overal droog in het zuiden en westen kan een bui vallen. Het wordt 23 tot 26 graden. Morgen geregeld zon en iets warmer.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 Met nu ZFM Lunch. Ja, ja, ZFM Lunch. En uh, nu een geheel nieuw onderdeel, dames en heren. Het is de allereerste keer. Het is de première vandaag. En die heeft, Beb, uh, de vijf minuten van de sidekick. Ik zal u even uitleggen hoe het werkt. Dat is wel handig. Leg het eventjes uit. U krijgt zo'n zo jingle te horen. Dan komt er een scheidsrechtersfluitje. En dan uh, begint die vijf minuten. En die worden beëindigd door de ouderwetse... De radioklok die we vroeger in de jaren 50 bij de VARA hadden. Zo'n hele monumentale klok. En dan gaat als die vijf minuten voorbij zijn onverbiddelijk de microfoon dichten. Dus... Ja. Dit... Eh, Met excuses aan de gast van vandaag. Aan de gast van aan vandaag. Gast van vandaag. <laughs> nou, Zullen we het allemaal doen? We gaan het doen. Gaan we het doen? Ja? Gaan we het doen? Oké. Okay. Wint de klok erop. De vijf minuten van de In die vijf minuten die ik iedere dinsdag krijg... Ja, ze, ik... ze heeft opgehangen. Je moet... Heb ze opgehangen? <laughs> ja. Je moet er even opnieuw bellen. Ach, het gaat al. Het is de eerste keer. Ik start is... de jingle weer opnieuw in zometeen. Dus bel er even opnieuw. Ja. Uh, want ze heeft... <laughs> Ik hoor een... Uh... <laughs> Goed. We gaan het even opnieuw bellen, dames en heren. De gasten. En dan starten we de jingle even opnieuw in. Het is de eerste keer, dus dat mag allemaal. Ik weet ik In mijn ja. vijf minuten wil ik iemand uh, zelf aan het woord laten die verschil maakt in ons dorp of vanuit ons dorp. En ik heb vandaag de eer en het genoegen aan het woord te laten. Wie is er aan de lijn? Marian Rabel, z'n antwoord. Marian Rabel, hartelijk welkom. Dankjewel. Ik wil mijn vijf minuten laten gaan over drie vragen. De eerste vraag heb ik gesteld. Wie heb ik aan de lijn? Uh, de tweede vraag. Wil ik jou het woord geven? Wat houdt jou momenteel bezig in het dorp? Wat is een project vanuit jouw grote creatieve geest? Dat was het. Mijn vraag is gesteld. Oh jeetje, mag ik al van, uh, van wal steken? Jij mag van wal steken. Waar ben je mee nee. bezig meid? Oké, okay, nu op dit moment ben ik uh, in voorbereiding voor het nieuwe schooljaar 2018-2019 voor de kinderkunstlijn Zandvoort. Mm -hmm. Inmiddels is dat, uh, gaat dat de zestiende keer gebeuren, dus we zijn daar al zestien jaar mee bezig. De eerste vijf jaar zou ik maar zeggen, dat was uh, uh, het project van jullie en mij... Um, uit de eigen zak gefinancierd met een beetje oude bijdrage. Mm -hmm. Vervolgens hebben we subsidia aangevraagd en uh, gekregen. En daar konden we dus uh, de rest van de scholen uh, mee bereiken. En dat doen we dus nu in, ja, eigenlijk al voor het zestiende jaar. Dus ik ben daar eigenlijk hartstikke druk mee bezig. Ja. Om het nieuwe uh, lesmateriaal voor te bereiden, zal ik maar zeggen. Wat houdt het inhoudelijk in, die kinderkunstlijn? We zien daar vaak resultaten van. Mm, ja, nou wat houdt dat in? In eerste instantie was het uh, de bedoeling om uh, de kinderen kennis te laten maken met kunst en kunstenaars. Mm -hmm. uh, ja, um, leiden is een groot woord, maar je moet er wel wat voor doen. En ja. als je een passie hebt dan is dat heel belangrijk dat je dat probeert ook weer te geven en uit te dragen. Ja. Nou, uh, er wordt ongelooflijk veel bezuinigd op scholen. Schoolzwemmen, uh, uh, muzieklessen enzovoort is een tijdje helemaal niet in geweest. Nee, nee. Dat wordt goddank, wordt dat weer allemaal opgepakt. En daar hoort kunst dus nu ook uh, bij. En daar zijn jullie en ik natuurlijk hartstikke blij om. Um, wat het inhoudt is dat je een theorieles krijgt van twee uur. Anderhalf, twee uur. Dan uh, ga ik um, in principe een reis maken van 1606 naar de 21e eeuw in vogelvlucht. Huh? Uh, laat de kinderen een beetje meedenken in kleuren, in het spel, in het schetsen, um, ontwerpen... Uh, ...eigentijdse dingen zoals uh, met computer um, ook dingen kunnen maken enzovoort enzovoort. Dan komen zij uh, vrijdagochtend naar het museum. Dat heet Vuurboed boven. Daar hebben we dan twee, tweeënhalf, bijna drie uur geven we dan de praktijk. Dus dan voeren zij hun schets die ze dinsdags hebben bedacht na de theorieles... ...aan de hand van een thema wat ze meegeeft... Mm -hmm. ...komen ze met hun schetsjes naar het museum... ...en daar maken ze dan een schilderij... ...van 40 bij 40. Wat Ja, dat is echt super gaaf... ...maar dan ook werkelijk super gaaf... ...en ook nodig. Ja. Kijk, als kinderen van deze tijd... ...vragen juf... ...waar de tube lichtblauw, ...dan zeg ik ze van nou wat dacht je van wit en donkerblauw... ...om dat te mengen... ...dat is al een hele stap voor zo'n kind weet je... ...dat is ja. tegenwoordig alleen maar poppen ...en uh, beeldschermpjeswerk... Dus dat soort dingen zijn gewoon van essentieel belang. Dat je je hersenen ontwikkelt. Dat er meer is aan kleur en wat je ziet. Nou. Daarin, daarin Marjan, zeg je, eigenlijk, doe je al een antwoord op mijn derde vraag. Die heb je al helemaal verweven terwijl de klok onverbiddelijk doortikt. Dat was mijn waarom. En daar heb je al heel veel over verteld over jouw bezieling hierin. Ja, het is gewoon nodig. Het is zo verschrikkelijk belangrijk dat kinderen uh, zien, maar ze moeten ook leren kijken en door te kijken en zelf te ervaren, ga je ook de kunstwerken van anderen waarderen. Nee, helemaal te gek. En wij kijken uit naar de resultaten. Hartstikke bedankt Marjan. Marjan Rebel. Die kennen we natuurlijk allemaal als de grote hit van auto'sredding. Maar dit is wel een ontzettend leuke cover ervan: Joe Sample samen met uh, Niels Lovegren. Die is gewoon wat moderner en. Uh, ja. Leuk. Vrolijke uitvoering. En heerlijk uit. Ja. Vrolijk, ja leuk. Er zijn een paar dingen veranderd in het programma. Natuurlijk, Chapeau voor Beb. Voor de eerste vijf minuten van de en want zo, hoort, zo is het leuk. En zo moet het zijn dus. Uh, de, de lat is hoog gelegd, uh, Beb? De lat is hoog gelegd. Ja, dus ik had vandaag ook een zeer geëerde gast, ja. Chapeau Marjan Rebell. Ik zet ja. hem meteen op haar hoofd. Ja, dat is, ook, dat is, heel, dat is heel goed. Leuk. En, uh, nou, nou, nou, mag je nog wat, want uh, je, je hebt nu een artiest in het licht uitgezocht. Ik hoor. heb een artiest in het licht uitgezocht. Daar komt ie. En we wachten hoor, daar komt hij. Ja. ja, nou komt hij, nou komt hij, Echt, ja. hij komt, hij komt. Artiest in het licht. Nou, Voor vertel. mijn artiest in het licht maken we wel een <coughs> duik in de muziekgeschiedenis. William James Basie werd geboren in Red Bank in Amerika 21 augustus 1904. Helaas is hij toen overleden in Hollywood op 26 april... 1984... Zo. het was een Afro-Amerikaans... jazzpianist... James William Basie organist... en uiteindelijk bigbandleider... die zichzelf Count of Jazz... ging noemen. Een aantal jaren toerde Bill Basie... in het vaudeville circuit als solist... en begeleider van blueszangers... In 1928 speelde hij bij de Blue Devils van Walter Page... om vervolgens als pianist te worden... bij de Benny Moten Band in Kansas City, Missouri. Na Motens dood, in 1935, werd Basie de bandleider. En hij begon zich toen Count Basie te noemen. Kijk. Zoals wij hem alle kennen. Nou. Het nummer One O'Clock Jump, werd, eh, daarmee werd hij nationaal benoemd... maar tegen het einde in 1936 verhuisde hij met de band en al naar New York... Maar het Count Basie Orchestra tot 1950 bleef tot mijn geboortedatum. Het einde van de populariteit van de big band kwam in zicht. Maar Basie vormde in 1952, desalniettemin, een 16 16-koppig orkest. En daar bleef hij tot aan zijn dood, bleef hij het leiden. Zelfs vanuit zijn rolstoel bleef hij trouw aan de Kansas City Jazz Style. Count Basie overleed, zoals gezegd, in 1984. Hij was toen 79 jaar. De Nederlandse mensen kennen hem vooral van het nummer Splanky. Dat als eindtune van het tv-actualiteitsprogramma Brandpunt werd gebruikt. En dat is wat ik dus ga laten horen okay. van deze legende Count Basie.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 get in my room come fly with me we'll fly we'll fly away if you can use some exotic booze there's a bar in far bombay come on fly with me we'll fly we'll fly away come fly with me we'll float down to peru in Lama Land, there's a one-man band And he'll toot his flute for you Come on, fly with me We'll float down in the blue Once I get you up there Where the air is rarefied We'll just glide, starry-eyed Once I get you up there I'll be holding you so near You might hear all the angels cheer because we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. Just say those words, we'll beat those birds down to a pool we'll go bay. It is perfect for a flying honeymoon. They say, Come on, fly with me, we'll fly, we'll fly, we'll fly. And <laughs> Absolutely petrified Once I get you up there I'll be holding you so awfully near You might even hear A gang of angels cheer Just because we're together Weather-wise, it's such a groovy day You just say that word And I'll beat your bird Down to Acapulco Bay is perfect papa. Ja, even je mond hou jij. <coughs> uh, nee, kan niet tegen jou. Geweldig. Uh, ja, Frank Sinatra, maar wel met dat heerlijke orkest van KNDZ-dracht. En ik ben deze opname. Dit, dit ken ik eigenlijk door, door mijn bassist, door Kees. Kees Laarzen die trouwens jarig is vandaag. Hij, oh. zal, hij zal wel niet luisteren, maar. Uh, nog een artiest in het ja, licht. Ja, nog een artiest in het licht. <laughs> ja, die is jarig vandaag. Dus, uh, maar die, die gaf mij ooit een cd met deze opname. En ik vind dat zo te gek. Dit is zo'n gek concert van Sinatra met dat bandje, die band van. Uh, van Count Basie. Dus uh, heerlijk om dat eventjes te horen. Vond je niet? heel erg lekker swingend. Ja, Perfect. vooral ook. Perfect, en dan die opmerkingen beginnen. How come these people in my room? <laughs> don't. <laughs> ja. aan, aan het entroep die nog woont. Don't tell, it your, no, don't don't tell your papa. Oh ja, ja helemaal. Ja, ja Het is een heel leuk concept. Er zit ook een conferentie in van een uh, Frankse natra. Heel erg leuk. Goed, nou, dat was Artiest in het Licht. Dit is nog even Bruce Springsteen. Tot het nieuws van half twee. En het recept komt om kwart over twee. Eh, kwart voor twee, sorry. In zomerkleren, Ja, ja. Nou, dat. Uh, is bijna voorbij. Huh? <laughs> bijna. bijna. voorbij. <clears throat> het wordt iets kouder. En, uh, nou ja, de zomer. Ja, god. Uh, het is alweer bijna eind augustus. Hè, dus het begint alweer. Uh, te schieten. Het nieuws. Bij CFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door. Zwerus. Het terughalen van de Formule 1... is nog steeds de ambitie van circuit Zandvoort. Maar het is vooral Assen dat flink aan de weg timmert... voor het binnenhalen van de Dutch Grand Prix. En dat is volgens autosportdeskundige en oud-inwoner van Zandvoort... Mark Koense dan ook de grootste kanshebber. Het laatste wapenfeit van de Drenthe... is de Gamma Racing Day van het afgelopen weekend. Waar Formule 1-coureur Carlos Sainz... ...beklaarde dat alles, alles, Assen alles in huis heeft om de Grand Prix te houden. In Zandvoort is dat anders, daar te grondig geïnvesteerd moeten worden en dat kost geld. In het circuit van Assen is de afgelopen pakweg 10 à 50, 60 miljoen euro gestoken. Een ander nadeel voor Zandvoort is volgens Koensse dat de vernieuwing tijd kost... ...en bijvoorbeeld pas in 2025 klaar kon zijn. En dat is echt te laat voor een eventuele Dutch Grand Prix op korte termijn... heeft dus alleen als goede papieren. althans deze kenner, de heer Koense, je kunt er niet omheen... daar ligt het kant-en-klare faciliteit. Maar natuurlijk stelt Zandvoort terecht het argument van de historie tegenover. De krakers van de Zandvoortse watertoren hebben hun zwarte piratenvlag... omgeruild voor de enorme Nederlandse vlag bovenop de watertoren. Een buurtbewoonster legde het avril zondag vast... Toen ze langs de toren wandelden. Nu is te zien hoe twee krakers de Nederlandse vlag aan de mast vastmaken. Op het oog lijkt het best een riskante klus. Zeker gezien de wind en de niet al te beste staat van de vloeren bovenin de toren. Het is een cadeau van de buurt en het heeft geen dieper liggende boodschap. Vlag van Zandvoort hangt overigens beneden in de hal. En die gaat volgens de krakers weer bovenop als de toren van uh, Zandvoortse Watertoren weer Zandvoort zelf... met concrete plannen komen om die toren weer van alle Zandvoorters te maken. Het openluchtzwembad Houtvaart gaat dit jaar afsluiten... met een opvallend hoog bezoekersaantal. Hoewel het seizoen nog een maand duurt... heeft het bad nu al 6.000 gasten meer verwelkomd dan vorig jaar. Passeerde er vorig jaar ruim 54.000 bezoekers de toegangspoort... Dit jaar waren dat er 60.000. Die stijging houdt natuurlijk verband met het warme weer. Bovendien was het niet alleen de luchttemperatuur de laatste weken, weken hoog, maar ook de watertemperatuur klom. Tijdens het jaarlijkse evenement Maanlicht zwemmen bereikte het water maar liefst 27,4 graden Celsius. Tot zover het regionale nieuws van half twee. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het wordt vandaag geleidelijk minder bewolkt, maar het blijft droog in Zandvoort. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 24 graden en is de wind zwak, windkracht 2. Vannacht is het helder en koelt het af tot ongeveer 17 graden. Dat we tot en met donderdag nog geen demper, dem, dalende temperaturen hebben, komt volgens weerman uh, Visser door de restanten van de tropische storm Ernesto, die eerder over de Noordzee en over Groot-Brittannië trok. Deze veroorzaakte een vochtige, klamme lucht in de nacht en veel bewolking. Maar de komende dagen neemt de bewolking en de regen toe in zand voor de temperatuur daalt namelijk tot 16 graden overdag en 13 graden s nachts. De wind waait uit het westen en is matig windkracht 4. En vanaf zondag neemt de kans op neerslag weer wat af. En wordt het overdag weer warmer met temperaturen rond de graad of 20. Tot zover de weersvooruitzichten. Yeah. Aretha Franklin nog maar een keer. The Queen of Soul. Was een vier in dit? <laughs> Oké, okay, maar goed, het is het waard. Zo maken we haar onvergetelijk. Zo is, is dat. Wat het voornemen. Zo is dat. Nou, dat zal, zal even goed wel gebeuren. Dat gaat gebeuren, ja? Ja. ja. ja. Oké, okay, nou, Aretha Franklin dus en. Uh, hoe heet het nummer ook weer? Nou, Dit was... Uh, it was uh, I never loved a man the, the way, way I, I love, love you. Oh ja, nou. Heartbreaker. Heartbreaker. Yeah. You're no good, begint ze dan gelijk. Nou, dat <laughs> zou je maar gezegd worden. He? Zo bezong ze denk ik haar uh, wat slechtere relaties. Ik denk het. Ja. En die, had, die heeft ze wel gehad. Dat uh, kunnen we stellen. Come on baby now. Let me look at you Paul McCartney Talk about yourself Fuck you Try to tell the truth I could stay up half the night Trying to crack your code. I could stay up half the night But I'd rather hit the road On the night I just wanna know We work it out. I won't let you down. So you don't need. This just wanna know deugende man, hè? Op zijn 76e. I want wanna fuck... Uh, ja. ja, en je schrijft het ook inderdaad als F-U-H, hè? Zo heet het ook. Maar iedereen denkt natuurlijk dat je fuck zegt. Maar dat is niet zo, hoor. <laughs> nee, dat is dus gewoon niet zo. Hij zegt, I don't wanna fuck you. <laughs> ja. En uh, het nummer is afkomstig van zijn nieuwe plaat, die 7 september uit gaat komen. Dus ik moet echt nog twee keer geduld hebben. En uh, nou, dat heb ik wel hoor. Maar ik heb hem al besteld op prachtig vinyl. Dus uh, dat uh, duurt nog een paar weken. En dan uh, nou ik beloof u. Dan zullen wij hem u laten horen als wij oh. hem hebben. Prachtige preview dan toch, zeg. Ja, ja, dat is ja dat is, heel mooi. ja, dat is heel mooi. Dat is tegenwoordig gewoonte, hè? Dan gaan ze een beetje teasen, zeg maar. Ja, ja, ja. En dan ja. brengen ze af en toe een liedje uit. Er waren al twee liedjes uitgebracht. Uh, op Spotify ook en zo. Uh, okay. En dit is de derde. Dus, uh, nou ja. Als uh, de kwaliteit van tellen album zo is als die drie liedjes, dan komt het wel goed. Hé, hey, uh, we gaan eten. Het is wel wat laat, maar. We, ja. ja, het is wel wat laat, maar ja. Die kopsoep die moet... Uh, ja, ja, ja, ja. ja. ja dus uh, ja, het recept doen we tegenwoordig van kwart voor twee. Want we hebben de indeling van het programma een beetje veranderd. En uh, dat is leuk voor de afwisseling. Misschien een nieuwe uitdaging. vandaag natuurlijk de première van de vijf minuten van de Sidekick. En die was geweldig, dankjewel. Zo. Uh, uh, uh. Nou, Angela, kom maar. Kom maar. Kom maar, kom maar, kom maar. Je mag, doe maar. Raad het ons maar. Als... Ja. Het ah. recept van de week. Ah. He he. Een gerecht wat u makkelijk thuis kunt maken. Na de uitzending na te lezen via onze Facebookpagina... www.facebook.com zandvoort lunch. En wie snel is, die kan nu de foto al zien van... Een linzensoep met kip en koriander. En het is voor 4 personen. De bereidingstijd is ongeveer 30 minuten. U heeft ervoor nodig 225 gram groene linzen, gewassen. 4 uien, 4 eetlepels olijfolie. 2 teentjes knoflook, fijn gehakt. 1 eetlepel Indiase currypasta. 1 liter kippenbouillon met gaarkippenvlees. Dat is te verkrijgen in een pot. Twee eetlepels verse koriander grof gehakt. De bereidingswijze gaat als volgt: Maak de bouillon aan zoals op de verpakking staat. Zet het op het vuur samen met de linzen en breng het aan de kook. Laat dit circa 15 minuten op een laag vuur koken. Snip ondertussen twee uien en snijd die andere twee uien in ringen. Fruit de gesnipperde uien in een koekenpan met 2 eetlepels olijfolie en de knoflook. En roer dan daar de currypasta door. Voeg dit mengsel toe aan de bouillon en laat dit op een zacht vuurtje samen gaar worden. Bak intussen de uieringen lichtbruin in 2 eetlepels olijfolie. Serveer de soep in kommen met daarop de gebakken uieringen en de gehakte koriander. En als advies wordt er nog gezegd. Neem daarbij lekker naanbrood. Angela, en wij wensen u een smakelijk eten. Ja, en uh, nou ja, ik kan me voorstellen dat u dat niet allemaal even zo snel hebt kunnen volgen. Maar het staat allemaal dus, ik zeg het nog maar een keer op onze Facebookpagina: pagina. Uh, www.facebook.com schuine En daar staat het met een foto erbij. Dus Mooie hoe, foto. Mo hoe ja. mooi kun je het hebben. Jouw, als jouw soep er anders uit is, het, is hij mislukt. Dan, ah, uh, ja. <laughs> Wel mee. Joe Bonamassa. Redemption. She took the fire, she was leaving, no forgiveness, no confession. Now I'm sifting through the cold gray ashes, looking for peace. En dit heet Redemption En zo hopbelen wij zo langzamerhand weer naar het einde van het programma toe kunnen wij natuurlijk niet doen zonder nog even dat leuke plaatje te draaien van Anne met Jan en uh, Kenny en uh, pff, ja, het is wat vreemd midden op de dag, maar ze willen slapen nou, dat kan natuurlijk altijd hier komt ie er is een feestje in de kroeg en iedereen is aan het de...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 plaatje van, uh, van deze gasten. Nou, je hebt nog tijd voor één plaat, Bip. En dan is het klaar. Dan is dat wel. klaar. Ja, het is niet anders. We doen er nog één. Watching everybody else do a healthy run. It's The Weekend. But I'm in such a good mood, I don't care if I'm frowned upon. Cause it's The Weekend. The weekend, weekend. Nothing's going on. Yeah, it's The Weekend. weekend, weekend. <laughs> I swear. Smell good. Still don't remember where my clothes think like sandalwood. Fresh young boy sits down, says, Let's get high. Well, honey, already got there, and that suits me fine. Cause it's the weekend. Now. Ja, een lekkere plaat van Kovac. Maar helaas, het zit erop. Ja, het zit erop jongens, het is niet anders. <lacht> Wegensomstandigheden morgen niet. En uh, nou ja, donderdag, maar mis misschien, heel misschien dat, uh, dat er nog iets gebeurt, maar... Ik ben er in ieder geval morgen niet en donderdag niet... wegens omstandigheden. En, uh, en ik zou zeggen... Nou ja, dan zie ik u volgende week woensdag weer... want volgende week dinsdag ben ik er ook weer... Nou ja, in ieder geval... ik wens u een fijne week... en uh, we komen elkaar beslist wel weer een keer tegen. Beb, jij bedankt voor al je inbreng... want het was weer geweldig. Jij bedankt, het was hartstikke leuk... en juist bedankt dat u... Uh, gezellig heeft geluncht met ons erbij. Zo is dat. Jij heel van sterkte met alles, hè?